Het publiek had een andere voorkeur en wees Eva Krutsen aan als winnaar. Zij speelt vooral veel verschillende typetjes. Eerdere winnaars van de Wim Sonneveld Prijs zijn de Vliegende Panthers en Thomas Akda. In Brazilië is een bizar geval van kannibalisme aan het licht gekomen. Drie mensen hebben bekend dat ze vrouwen hebben vermoord... en van hun vlees bladerdeegbakjes hebben gemaakt. Die aten ze zelf op en ze werden op straat verkocht... De drie verdachten zijn een man en twee vrouwen. Volgens de Braziliaanse politie horen ze bij een secte die de wereldbevolking zegt te willen verminderen. Om hun ziel te zuiveren aten ze het vlees van hun slachtoffers. Van zeker twee vrouwen staat vast dat ze door het drietal zijn omgebracht. Hun resten zijn gevonden in de tuin van een van de daders. Het weer bewolkt met mogelijke spat regen en drie graden. Overdag eerst veel bewolking en in het zuidoosten een beetje regen. Later vanuit het noorden opklaringen. Het wordt dan tien graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. BNN. BNN. 47. Het druk. Ach, laten we maar gewoon eens een keertje mee ophouden met dat bellen. Want bellen is de oude niemand doet het nog ja je belt wel, belt wel eens met een radioprogramma. Maar dat is dan echt het enige met wie je nog belt. Verder echt no bel jij nog wel eens, super Superveel. Serieus, ja? ja? ja ik oh. ben zo'n kletskous ja we anders al die woorden natuurlijk. Maar ik heb echt, sinds ik, sinds ik een smartphone heb, ik bel gewoon niet meer. Ik doe, ik doe alles ja, WhatsApp? Ja, WhatsApp en, en, en iMessage en weet ik veel wat. Alles erop en eraan. En, en mailen en uh, Path en Twitter en Facebook. Alles. Maar ik, doe, ik ga echt niet meer... Uh, ik ga echt niet meer bellen. Bijna een beetje afkeer in je stem hoor ik al. Ja, maar ik vind het ook echt sterker nog. Ik, als ik word gebeld op mijn uh, op mobiel. Ja, dan, dan is het ook echt. dan denk ik al, denk ik al meteen van. Pff, geen zin in. Nou echt? Ja, echt meteen geen zin in. Zo snel ontwend dan. Ja, ja, gewoon dan denk ik: van man, stuur lekker een sms'je. Uh, dat kan <lacht> toch ook? Ik heb ook wel mensen, vrienden, die dan. Die dan, uh, dan stuur je een sms'je. Eh, oh, met een vraag, en dan bellen ze terug. Dat haat jij dus. Oh, dat kan ik echt niet tegen. Dan denk ik, ik, ik, sms, ik sms toch niet voor niets? Oh, ik, ben dan, ik zou dan juist ook zo zijn dat ik denk... nou, even wat menselijk contact. Want nou, Dat ge-sms de hele tijd. Maar weet je dat wat grappig wat... is? Dat, dat, uh, dat Toen een telefoon begon, uh, toen werd juist gezegd van... hé, hey, uh, telefoon, dat, dat gaat juist menselijk contact tegen. Ja, maar dat zegt ze, ja, ze ook van social media. Zo ja. van, uh, mensen ontmoeten elkaar niet meer, want ze Facebook elkaar. Ja, ja. Ah, ik weet niet of dat zo is. Nee, ik denk dat ik het juist wel elkaar wel een beetje versterkt en zo. Ja, het ligt er ook aan, en dit komt de ultieme dooddoener, het ligt er ook aan hoe je het gebruikt. Goed. Zo. Nou, dat is mooi. mooie, euh, ik ga het mooi even over iets anders hebben. Over uh, een Wasteland. Oh ja, Wasteland, dat moest je nog even zeggen, want volgende week dan, uh, dan zit je hier niet. Nee, volgende week hebben we wel een show, ja. maar dan hebben we een show uh, vanaf locatie en ja. niet zo. Locatie Wasteland. Heel even uitleggen. Het grootste fetishfeest van Europa. Oké. Okay. Het is, ik zeg altijd, een soort Disneyland voor volwassen mensen. Want je mag je in een pak hijsen. Wel yeah. van leer of latex. Dat yeah. dan wel weer. En je mag je even helemaal los van de bewoonde wereld waren. Met andere woorden, whatever happens at Wasteland. Hey, at Wasteland. En er zijn grote fetish shows. En er zijn dark rooms en je kan dansen en je kan drankjes drinken, maar je moet iets heel spannends aan. Ja. En je moet je wel begeven in die gekke, pulserende wereld die Wasteland heet. En wij zijn daar dus. En wat op, doen ik... mensen daar dan? Gewoon dansen en zo? En het is ja. een soort dansfeest. Ja. Je, nou, nee, ja, het is een groot feest. Je, ja. kan er, je kan er ook dansen. Er zijn ontzettend veel shows te zien. Leer- en latex- en fetish-shows. Ja. Dus dat kan van vrij extreem tot, uh, tot nou, ik moet de andersom zeggen. Dat kan van vrij mild tot vrij extreem. Ja. Um, er zijn darkrooms waar mensen fantasieën uitleven. Oh ja, ja seks hebben. Uh, ja. Yeah. Er zijn dj's, dus er wordt gedanst en er zijn baren en er wordt gedronken. Okay. Maar het spannende is dat, omdat iedereen zo spannend gekleed moet en omdat het thema zo spannend is, fetish. Ja. Yeah. Gebeuren er dus wel eens dingen, ik ben er wel eens geweest voor spuiten slikken. Gebeuren er dingen die op andere feesten misschien niet zouden gebeuren? Zoals? Zoals bijvoorbeeld, stel je voor dat jij en jouw uh, vrouw ja. voor het eerst samen naar Wasteland gaan. Dan is dat al heel spannend, want dan moeten jullie dus latex pakken aanschaffen. Ja. Je hebt drie dresscodes leer, latex of naakt. Nou ja, goed, laten we naakt heel even wegstrepen. <laughs> dat zou ik zelf niet meteen doen als eerste keer. <laughs> dan ga je dus in het leer ja. of in latex. En dan kom je in een soort wereld binnen... dat, dat lijkt op een soort Quentin Tarantino-film. En alles kan en alles mag. En dat triggert toch iets bij mensen. Ja. En er komen hele normale Nederlanders naartoe. Dus het is juist een feest wat de normale... Wat Henk, en, Henk en Ingrid... Henk en Ingrid, Henk en Ingrid ja. ja. Henk en Ingrid. Henk en Ingrid die losgaan op vet is. Goh, Spannend. en ik zat, uh, uh, want uh, je, je gaat er naartoe, en ik, ik weet, weet toevallig dat uh, dat jullie een pakjes aan het uitzoeken zijn. Ja, <laughs> en, uh, ja want je ik heb... mogen niet in Spijkerbroek. Nee, je mag natuurlijk niet in Spijkerbroek, maar ik heb de site hier waar, uh, waar jullie dat gaan halen, bij dat bedrijf, dat uh, noemen we even niet, maar dat, uh, en daar staan we toch dingen op, ze rijden. Heb je al zelf uitgekozen wat je gaat kiezen, uh, wat je, gaat kiezen? Nee, wat je aan met, gaat trekken? Nee, ik had met uh, superster en producer van de show, Angelique, besproken van, nou ja, ik ben al vaker geweest, ik doe maar maar een latex of een leerpakje, uh, uh, fijn als het een broek is, liever geen... Dus ik heb een soort soort een, beetje een, wishlist. een soort wensenlijstje inderdaad. Ja. Maar ik heb dus helemaal iets gemist door niet op de site te kijken. Ladies Rubber, eens even kijken hoor. <laughs> uh, Ladies Rubber. Ja, een oh, oh, uh, corsetje doen? Ja. Nee, wacht, we gaan voor Bizar. Ladies Bizar Rubber. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen gaan voor een dildo harnas... <laughs> dat soort dingen heb je dan allemaal. Denk je also? dat het voor de radio noodzakelijk yes. is? <laughs> Ik weet het dat is niet precies. Precies. Oh, Het lijkt Ousdoekte. me heel leuk. Grappig, leuk zeg. En dan ja, drie uur lang vanaf Wasteland. Ja tof hè? Ja heel cool. Dus heel we cool. gaan praten met mensen die optreden, maar ook mensen die bezoeken. Spannend. En kijk je in een geheime wereld. Zeker. Dat is dus, uh, volgende week. Deze week hebben wij het hier in 4-7. Want wij zitten hier aan uh, gewoon volgende week ook gewoon lekker veilig in de studio, natuurlijk, gewoon oude kloffie. Niks ja, geen deeldeharde budget, geen gekke rijden. daar doen we hem niet aan. <laughs> en, uh, maar dan hebben we het weer over iets anders. We gaan het nu hebben over uh, wie je wel eens zou willen bellen. Jij wilde Anouk wel eens bellen. Ja, ik waarom? weet niet waarom. Die weet... zangeres Anouk, hè? Neem ja, aan zangeres doen. Anouk. Ik vind haar fantastisch. Ja. Ik ben altijd wel een beetje bang dat het dan misschien. Ik weet niet hoe het dan is als je er belt, maar ik zou het zo leuk vinden om maar te bellen en gewoon lekker te ouwe hoeren over het leven, over hey, liefde, look. over mannen, over stomme mannen. Daar hebben we natuurlijk allebei veel over te vertellen. Ja. Ja, gewoon, en even en, kletsen. En over films of zo, ik weet niet, series. Ja, gewoon even lekker praten. Gewoon kletsen. Ja, en dan... Look, als je luistert. <laughs> me. of nou, of ik, mag ik jou wel? Ja, dat is het idee. 0800-1121, wie zou jij wel eens willen bellen? Dankjewel. je Veel plezier uh, bij Wasteland, onze klimici. Ik kom de uh, week daarna gewoon wel even in mijn latex hier in de redactie. Heel erg, graag. Maak, te... maak een paar foto's voor de Facebookpagina. Dat gaan we zeker Echt doen. Ontzettend nieuw. Even kijken, wie oh. heb ik? Sean! Hallo! Hey, hoe is het? Eh, uh, goed, goed, prima. Ik dat zit te... lekker te genieten van het programma en een beetje een spelletje te spelen. Wat wat voor spelletje? Ja, het is een soort voetbalspel, dat is bij JPC. Is oh, oké. Okay. En dat is wel grappig. Ja, ben jij iemand die latex uh, dingen aantrekt? Nee, nee, nee, absoluut niet. Oh, ja. absoluut niet. Nee, maar ik werd wel even door door uh, op Anouk uh, gewezen. Ja. Want ik hoorde van de week iemand zeggen van, uh, dat Anouk uh, lullige dingen schijnt beweerd te hebben over Treintje Oosterhuis. Oh. En dan was ik benieuwd naar of het waar is. Ik heb het gehoord, hè? ik weet niet of het waar is. Want Treintje Oosterhuis was heel positief over, over Anouk, want die hebben samen een uh, cd gemaakt. Ja. Ik zou het ongelooflijk vinden, want het bestaat naast elkaar. Dus daarom zouden ze elkaar dan uh, afkomen, terwijl ze ook elkaar een cd. Uh, of uh, dat dan ook uh, haar cd uh, ja. produceert van het randje Ja, ik, ik, ik weet het maar ik kan me daar niet voorstellen dat. Nee, maar dat, uh, daarom, ik, ik heb het echt serieus gehoord, want iemand had het gelezen. Ik dacht eerst van kul, ja. Zeiden ja, ook is ook niet zo makkelijk, privé nee. het zou kunnen. Ja, ze maakt niet altijd een stabiele indruk. Hoewel <lacht> het echt een goede zangeres is natuurlijk. Maar, ja. Maar ja, ik vond, dat vond ik dat wel weer grappig om gewoon te weten. Nou, ik, ik, zat, uh, ik zat wel uh, naar De wereldrijd Door te kijken. Uh, pff, want ik weet niet precies wanneer het was, woensdag of zo. En toen was tre Treintje Oosterhuis daar. En hadden ze het ook over Anouk. En ik weet wel dat, dat Anouk al eens heeft gezegd over Treintje Oosterhuis... dat ze echt hele saaie, saaie prutmuziek maakt. Maakte. Ja. Want daarna zijn ze samen dat album gaan maken. Dus ik had niet het idee dat eh, uh, uh, Treintje Oosterhuis het nou ontzettend erg vond dat Anouk dat soort dingen had gezegd. Maar ik weet niet of dat het is wat, wat je bedoelt hoor. Ja, maar dat was dan was dan weer, als je toch over iemand zegt van uh, ja, het is geen wereldartiest. En je moet er dan daarna mee gaan werken. Ja. Lijkt me toch last. Ik zou best tegen kritiek gaan. Normaal als het echt persoonlijk over je muziek gaat. En over je stem misschien wel. Dan denk ik nou nou zeg. Ja, ik weet het eigenlijk Ik, ik heb eigenlijk geen idee ja, meer. En dan ook in het publiek hè bro. Dat je misschien... Eh binnenskamers uh, dingen tegen elkaar zeggen om elkaar scherp te openen ja. natuurlijk. Ja, het kan en... natuurlijk ook zijn dat ze, het, dat ze het een beetje expres doen, hè? Want het is natuurlijk... Uh, je, je moet aandacht krijgen. Nou, dat krijg je wel als je Anouk en Treintje Oosterhuis bent. Ja, ja, ja, maar om ja, nog ja. meer aandacht te krijgen is het misschien ook wel goed om een soort van een relletje te creëren of zo. Dat je, ja, dat met... doen de artiestenstrookorden vandaag en er, maar dan weet, weet je niet waar de, wat het, waar de tekst op slaat. Maar bouwen ze een beetje mysterie op, ja. Ja, ja, ja precies. Hè? En, met, ja. en met bandnamen doen ze dat natuurlijk ook en zo. Dus als ze maar over je wordt gelult, dat is het belangrijkste natuurlijk, hè? En dan heb ik, mag ik heel kort iets over zeggen wat ik een keer ja? gehoord? Dat vond ik een geweldig verhaal. Porcupine Tree is een band. Ja. En die is echt hartstikke goed. Dat is van tien jaar geleden, ken ik die al. En die, uh, toen dachten mensen op een gegeven moment dat, het jaren, dat ze uit de zeven, jaren zeventig kwamen. We hebben ze gewoon een heel verhaal verzonnen dat dat waar was. Dat ja. het helemaal niet waar was. Maar dat was helemaal niet. Dat hadden ze gewoon zelf nee. bedacht. En nou nee, mensen dachten dat. En toen hebben ze dat geloof ik uh, zelf een beetje in stand gehouden omdat het al heel erg seventies muziek was. Dat vond ik wel geniaal gevonden. Ja, ja, nee, dat is zeker slim. Dat is zeker slim. Kijk maar eens op internet hoor, hoe dat precies zit. Ik, ik, ik zit. ik zit nu een beetje te googlen naar het Treintje Oosthuis en Noek, En volgens mij zijn ze gewoon heel erg trots op elkaar. Uh, nee, maar dat uh, uh, Pine 3 wat ik tegen jou zeggen. Oh ja, dat ga, ik zo, dat ga ik straks even opzoeken. Ja, nee. oh, en ja, ik wil je, wil je nog één ding zeggen over SMS'en. Ja. Als je vrouw je SMS. Als jij je vrouw SMS. Ja. Dan vind je het toch leuk als ze terugbelt. Dan hoor je de stem. En dan is het toch <lacht> anders wat contact als ja, je het daar hoort. Ja, dat, dat, dat weet ik. En dat vind ik ook, dat vind ik ook wel. Ik, ik hoop dat ze slaapt nu. Maar uh, Ik vind het hartstikke leuk als je belt. Maar het liefste vind ik gewoon... Ik vind het leukste om gewoon echt gewoon persoonlijk te praten. Dat je gewoon tegenover elkaar zit en zo. En, uh, met, met, met, met een drankje erbij. Dat vind ik leuker dan... Ja, dat, dat, dat bellen altijd. Ik ben ook echt een slechte beller. Ken je dat? Dat als je uh, praat... En op een gegeven moment dan, uh, ja, dan ben je, maar aan, het, dan ben je maar aan het bellen en dan weet, dan weet ik het op een gegeven moment gewoon niet meer. Dan ben ik, ben ik afgeleid, dan ga ik naar andere dingen doen en uh, ja, ja, ja. Ja. dan zit ik achter de computer en zo. Een vriend van mij heeft precies hetzelfde, dat, die kan ik bellen en dan hoor ik gewoon aan hem, als we aan het praten zijn, dan hoor ik gewoon als hij, dat, wanneer hij andere dingen aan het doen is. Want dan is hij gewoon afgeleid en helemaal weg en ik heb hetzelfde wel denk ik. Ja, het is ook een beetje een ding. dat klinkt altijd een beetje flauw. Maar... Ja, en weet hoe oud ben jij? Ik ben uh, half 40. Oké, okay. echt waar? Ja. Nee, je klinkt veel jonger. Nee, maar dat, dat is... Uh, en voor mij zit het misschien ook iets anders in elkaar, maar ik, ik vond het wel grappig, want ik denk, ja, elkaar stemmen hoor, is toch niet verkeerd? Nee, dat is ook wel zo. Het is ook wel goed om een... en, Want ik ben ook wel eens voor, uh, voor de radio of zo. dan ben je dan wat langer weg, uh, een periode, en dan, dan vind ik het wel leuk om te bellen. En dan kan ik ook wel lang bellen, want dan, dan spreek je elkaar natuurlijk niet zoveel. en dan is het juist nee. wel lekker om even een half uur te praten. Maar, ja, uh, maar als je elkaar toch elke, elke dag spreekt, nee, en dan, uh, dan uh, vind ik het makkelijker om even snel nou een smsje te doen. Hé, hey, maar wie, wie zou jij wel eens uh, willen bellen? Heb je iemand in, in gedachten waarvan je denkt van... nou, die, die zou ik wel eens een keertje willen spreken als ik toch even uh, vier dagen gratis mag bellen? Ja, Anouk dus. Anouk, oké, okay, ook Anouk. Maar dat, die krijgt het druk nog met haar telefoon. Uh. Ja, dat, dat zei ik net tegen jou. Dat zei wat ik net zei. Ja. Over de treintjes, treintjes oh, zei dat treintje hoogzaam. Oh, dat zou je aan de... haar willen vragen? Ja. Oh, op die manier. Ja, ja. Hoe de, hoe de, oh, en of dat zit en hoe, hoe dat zit en uh, weet ik veel. Ik snap ja. hem, ik snap hem. Heel veel andere mensen hoef ik niet zo nodig te bellen, maar dit vond ik wel een opvallend iets. Ja, ben jij een beetje en, ben jij een beetje een beller uh, zelf? Ja, ik, ik wel, maar dat heeft ook weer allerlei redenen dat mensen ver weg wonen of. Uh, andere redenen. En is dat, ja. is dat niet minder geworden dan nu dan sinds, sinds een jaar of tien uh, met nee. internet, social media en dat soort zaken en zo? Nee, ik, ik ben niet zo'n social media man. Oké, okay. je, je houdt het bij de telefoon en dat is, dat is meer dan Ja, genoeg. ik wil wel internet, dat doe ik wel af en toe, maar zoiets. Hmm. Beetje zo uh, half. Nou, ook is goed. Hey John, dankjewel. Ik, uh, ik wens je goede tijd. Ik ga nog even googlen naar, uh, naar wat je zei. Nee, want ik, ik was echt vanaf het begin al Anouk als persoon. Daar belde ik ook. Ja, nee, ja, ik geloof je. Oké. Okay. Oké. Okay. John, tot later, hè. Dag. Doei. Wie zou jij wel eens willen bellen? Dat is de vraag van deze ochtend. kwart over vier is het. 0800-121. Wie zou jij wel eens willen bellen? Mr. Obama. For sure. Ik zou aan willen vragen. Of... Of hij mij wil verzekeren dat het hem echt lukt. En dat hij weer wordt gekozen. En die, of hij uh, dan inderdaad de wereld gaat veranderen. Mag het ook de hele wereld zijn? Ik zou... Uh... Poeh. Vraag je me wat, hè? Je zou bellen, joh. Zou ik wel met Bono en YouTube toe een keer willen uh, bellen? Dat uh, zou je ja. me willen vragen? Nou, hoe, hoe dat nou is, zo'n zo leven als, uh, als een grote band inderdaad. Uh, yeah. Tante Jetty is vandaag jarig. Zou ik bellen. Ja. wat zou je dan tegen haar zeggen? Gefeliciteerd, Tante Jetty. <laughs> ja, dat zou ik ook zeggen tegen Tante Jetty. Als hij dan toch jaardig is, is dat is wel het beste wat je kan zeggen, uiteindelijk. Ik zou wel eens iemand willen bellen. die uh, kan uitleggen: of, uh, of het kan dat je in je leven een periode hebt, een week bijvoorbeeld, met alleen maar pech. Of dat kan, of dat mogelijk is. Ik zal zo uitleggen waarom, want ik heb er toch een week achter de rug. Echt één grote chaos. Wie zou jij wel eens willen bellen? Laat het mij weten via 0800-1121. Inderdaad, bel mij 0800-1121. Die hield pas van bellen, hè? die blondie. Die heeft een liedje gemaakt, Call Me heet het. En ze heeft ook nog een liedje, Hanging on the Telephone. BNN. BNN. BNN. BNN. BNN. BNN. Luc Wie zou jij wel eens willen bellen? Dat is de vraag van uh, deze ochtend. Wie zou jij wel eens willen bellen? Uh, bel mij en bel ook Nathalie, die zit aan de telefoon. Dan krijg je haar te spreken. 0800-1121, 0800-1121. Jeannette, goedemorgen. Ben ik er al? Ja, je bent er al. Dag. Luke, hè? je? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Uh, met uh, Jeannette. Uh, ik, uh, ik heb eigenlijk al de hele nacht geslapen, maar ik moest even. Uh, uh, ik heb altijd een plaat stop. Ja. Uh, met wie ik zou willen bellen, dat is Mick Jagger. Mick Jagger? De ja. zanger van de Rolling Stones. Yes. Aha, en waarom dan een groot fan? Uh, ja, al vanaf mijn. Uh... Dat, dat, dat mijn vader mij mijn haren afknipte, want ik uh, wilde op Brian Jones lijken. Want dat vond ik uh, eerst de, de, de leukste. Ja. Yeah. Goed, is voor zo'n het zwembad. Ja. Yeah. En uh, Maar Mick Jagger, ja ik uh, Als uh, iemand mij vraagt van uh, uh, Want ik kan een kamer verhuren, dan zeg ik nou ik wil... Ik alleen maar Mick Jagger hier in huis hebben. <laughs> en, en ik weet gewoon dat het een, een rotjong is. Ja. Dat is een rotjong, jong. Maar, uh, maar, maar verder, ik vind hem zo mooi en zo uh, leuk en hips. En, uh, en uh, ja, ik ben gek van de Roddick's gewoon. Ja, dat begrijp ik ja. En jij, jij, maar je hebt dus vroeger, toen je jong was, je haar afgeknipt? Nee, dat deed mijn vader. Want ik wilde mijn haar net zo hebben als, de, als Brian Jones, een lange pony, weet je wel. Ja. En. Uh, en ik kom uit een heel gereformeerd gezin, dus dat, dat klopt allemaal niet. Mm -hmm. maar, uh, maar goed, dat, dat dondert even niet. Uh, Mick Jagger, uh, ja, ik heb, ik heb uh, al, al hun tours uh, een beetje gevolgd door heel Europa heen. En uh, ja. Het, het is eigenlijk uh, het is helemaal uh, niks wat ze maken, maar ik, ik vind het gewoon zo'n leuke firma. Ja, maar, en dan gaat het op een gegeven moment, hè, dan, uh, dan uh, heb je ze een mobiel te pakken en dan gaat de telefoon over en dan zegt hij: Hello, you're speaking with Mick Jagger. <laughs> en dan, wat, wat ga je dan zeggen tegen hem? Want <laughs> dan ben je toch al jaren fan en je moet toch wel iets in je gedachten hebben wat je hem dan zou willen vragen. Uh, ja, ja, kom eens langs of. Um, of, of um... Uh, ja, nee, waarschijnlijk sta ik met mijn bek vol tanden. Ja. Maar, uh, nee, maar je, je, de vraag is gewoon: met wie zou ik willen bellen? Dat, dan kan ik zelf bellen en dan kan ik me erop voorbereiden. Ja, ik denk, precies. Dan maak je even een soort vragenlijstje en dan. Uh, ja, ja, precies. En dan komt dat wel ja. goed uiteindelijk. Ja. Vind je dat een rare vraag? Of, uh... ra ra ra om, te om te bellen met een beetje jacken? Ja. Nou, ik zou ook wel bellen, willen bellen met Mick Jagger. Ik, ik, ik snap wel, uh... nee, dat snap ik wel. Dat, dat, ja. dat zijn natuurlijk wel mensen die echt verhalen hebben en die, uh, ja. die wat te vertellen hebben. Ja. Die hebben nogal wat meegemaakt Nou, uh, nou, nou, nou, nou, nou, no, no. Vorige week zaterdag uh, heb ik nog een, een oude film zitten bekijken over twee weken terug alweer... Uh... Want ja, dit, dat, het, het zijn ellendelingen. Uh, <laughs> maar met geld uh, kun je kun erop je uh, doen. En, uh, ja. Maar daar gaat het me niet om. Het gaat me niet om het geld. Maar gewoon, uh, god, ik zou zo graag willen. Ja, gewoon even de, de mens Mick zeggen. Want die moet het toch ook zijn. Ja, ja, ja, ja. ja, dat vind ik altijd wel grappig hè, bij dat soort artiesten. Want dat zijn natuurlijk, eh, die, die zijn natuurlijk stiekem een beetje doorgeslagen. En zo in hun populariteit. Ja. en zo. Maar ja, o, daaronder uh, zit, zit natuurlijk ook nog gewoon uh, Mick. En, ja. uh, en, en dat is gewoon een hele normale vent, als het goed is. Ja, ik geloof zijn vader was gewoon postbode en zo. Het, ja, um... ja dat, ik denk dat ik dat wel zou willen vragen aan hem. Ja. Uh, als ik hem dan aan de lijn van, ja, hoe, hoe ben je ja. nou echt ofzo? Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou goed, um, um, nou, ik ben toch heel blij <lacht> dat, ik, dat ik even deze vraag heb ja. kunnen stellen. Ja. Ben je een en, beetje een beller trouwens, want daar hadden we het nog over, over, uh, over beltypes. Ben jij een beetje iemand die, die graag met mensen belt? Of ikzelf... Uh, ja, nee, ja ik... als je iemand aan de lijn krijgt, dat je dan denkt van... Oh, dan ga ik eens wel lekker een halve meer kletsen, bessen. Nee, nee? Ik, ik heb eigenlijk helemaal niks met de telefoon. <laughs> nee? nee. nee liever uitgaan. Maar, uh, maar nogmaals, ik, ik lig vaak... Uh, ik heb uh, altijd uh, de hele nacht radio 1 aanstaan en, uh, en dan slaap ik wel doorheen, maar... Uh, maar wat ik je net zei, ik moest even gaan, gaan Piesje. Ja, dat moet gebeuren. En uh, toen werd deze vraag gesteld en toen dacht ik van... nou, dan moet ik meteen even op reageren. En, uh... <laughs> heel goed, heel goed. Nou, en snel en, bed nou, weer op, in, zou ik zeggen dan. Hè? Snel bed weer in, zou ik zeggen. Ja, wel, daar lig ik ook. Want, oh, ja. Nee, ik lig hier helemaal prettig. Maar, ja. en, en toen dacht ik van... Uh, dat, dat, dat, want iedereen zegt altijd van... Uh, jij altijd een beetje Mick Jagger. En, uh, en je... ik ben... Uh, je verveelt ja, mensen er een beetje mee. Uh, ik, ik heb wel uh, die, die tong op mijn arm laten tatoeëren door Henkie Schiefmacher. En, uh, Echt waar? jij hebt de tong van Mick Jagger uh, die hij die altijd uitsteekt, die, uh, die heb jij laten tatoeëren? Ja. Wa wa waar Do staat hij Henke dan? Ja, door Ja, de, door de grote beroemde tattoo koning. Ja. ja. En waar, ja, waar ja, staat hij dan, die tong van hem? Op mijn gewoon linker bovenarm. Oké, gewoon op de bovenarm. Gewoon netjes. Ja, ja nee, dat begrijp ik wel. Ja, nee, maar dat uh, grappig. Wat een leuke tatoeage eigenlijk. Wel, uh, wel uniek, denk ik. Ja, want toen ik de laatste keer bij een concert was, toen uh, ben ik ook op AP5 uh, ge ge gefilmd en zo. En, uh, want toen zei ze, is het een Ik zei, nee, het is echt. Gewoon voor het leven. Ja, denk je niet dat je er ooit spijt van krijgt? Want het kan natuurlijk nee. zijn dat ze op een gegeven moment een verschrikkelijk baggeralbum gaan maken. Sterker nog, uh, ik hoop niet dat ik je beledig, maar Mick Jagger heeft hem toch een paar platen gemaakt. Zeg, poeh, daar lusten de honden geen brood van. Nee, nee. Tot in de kist, blijft hij erop ja, Heel goed, heel goed. Oké, okay. nou, hey, ga... maar uh, Ruk, uh, hartstikke fijn dat je me even te woord hebt willen staan. No nope uh... problemes. Hè? Geen probleem. Oké. Okay. En we spreken elkaar later weer. Tot hoe laat moet je werken? Ja, tot zeven uh, tot uur, maar vind ik leuk hoor, maakt niks uit. Oké, okay. is... nou ik blijf lekker naar je luisteren en ik dommel een beetje in. En, uh... Heel goed. <laughs> uh, uh, bedankt voor het aanhoren. Joe, is goed, tot okay, later, Juliette. Oké, dag, lieve, hoi, hoi, Bert, goedemorgen. Ja, goedemorgen Luc, met Bert. Ja, heb je ook een tatoeage van uh, een van, uh, van jouw fans... Uh, of van jouw uh, idolen op je arm staan? Nee, tot niet. Nee, ik ben het heel een beetje eens met je Becker. van... Uh, het is wel leuk, maar stel je voor dat ze een bakjes mee gaan maken... Dan... Ja, dat kan natuurlijk. ja, Nou, ik heb een, een collega van mij uh, en die heeft ook veel tatoeages... en die zegt ja, het zijn een soort uh, foto's van ja, ja. je verleden. Dus hij is heilig van overtuigd dat hij nooit spijt gaat krijgen... van welke tatoeage die hij heeft. Ja. Ik, ja. ja, ik kan me ook wel voorstellen dat je zegt, van, ja, als, het, als je het echt ziet als foto's, en van, ja, dan, dan, dan zou je er in principe, als het niet al te gek is, krijg je er niet zoveel spijt van. Precies. Ja, nee, maar ja. ik heb me mijn oudste broer zat van uh, beter kan dit is leuk om te doen, maar te trainen nooit, nooit de naam van je vriendin hm. en nooit de naam van je favoriete bent, want je favoriete bent, maakt er slecht plaats. plaat. Ja. Of gaat het uit met je vriendin liggen met uh, staat een op je arm op je ligt al een jaar op de andere vriendin. Dat ja, ligt, dat kan echt, dat echt niet. He. He. Dat kan echt niet. Ja, de, de, de naam van kinderen, dat snap ik. Dat, dat, dat, dat, dat ja, kan wel, okay, maar ja, maar echt van die... Waar. Ja, ik zou ook nooit een naam. Ik zou denk ik sowieso nooit een naam. Nee, uh, nee precies goed, nee, nee, nee, inderdaad, naam. Nee, een een naam, maar nee, dat uh, nee, nee dat is zeker niet. Nee. Uh, heb jij wel tatoeages verder? Of ook niet? Ik heb helemaal geen tatoeage Nee, Ik ben ook geen type voor. Ik, uh, ik heb het wel eens voorgesteld aan iemand, uh, het is dezelfde collega Dan zei ik: Nou, zo moet ik het tatoeage nemen. Nou, hij lacht me, kijkt in mijn gezicht uit. Van, uh, sommige mensen moeten gewoon geen tatoeage nemen. Ben je gewoon geen type voor? Nou, zo'n type niet dus. Ik zat echt zo'n het dus echt. Ja. Beter is dat hartstikke leuk, maar mijn staat echt, uh, echt voor een meter. We, we, we, we, nou, weet ik nou, precies. <laughs> ja, precies. Dan, dan moet je er gewoon niet aan beginnen. Nee, Heel verstandig. Nee. <laughs> hey, we hebben het over uh, wie je wel eens zou willen bellen. Wie zou jij wel eens willen bellen? Antsina, Thea. Oh, dat is uh, die, uh, die blonde dame ja. die een tijdje geleden was ja, ook in de studio. Ja, ja, ja, ja. precies. Ja, ja. oké. Okay. En zij is uh, wat is zij is uh, model, vetisch model is zij Fetish toch? Model. ja, precies. Ja. Oké, okay. waarom zou je ja. haar willen bellen? Uh, Albert Streem om haar te complimenteren met haar uh, prachtige latex outfit. Zegt, schitterend. Ja, ja, ja, zij ziet er altijd heel mooi uit. hè? Echt, ja, echt. ja, echt compliment. Ik kan me nog. Uh, <laughs> toen zij hier was, een paar weken geleden. Ja. Toen uh, ging zij, was zij er ook. Het een uurtje of drie. En ik kom meestal rond een uurtje of drie aan. En ik had echt zo. Ik heb wel eens van die dagen. Dan, dan rol ik uit bed om, uh, om half drie. En dan denk ik, weet je wat? Ik trek lekker een joggingbroek aan. En een t-shirt. En that's it. En uh, zo, zo ging ik toen naar, naar mijn werk toe. En uitgerekt op dat moment kom ik door de draaideur. En komt Sinatilla daar aan. Ja, en dus toen dacht ik: Had ik, ja, ik nog net ja. Echt, zelfs mijn haar stond nog in mijn bedstand, zeg maar. Dat is echt nou, schrikkelijk. Ja, was het. Ja, dat, uh, ik maakte niet echt een hele goede indruk. Maar, maar, maar, maar je bent een beetje, uh, fan is misschien een groot woord, maar je, je, bewondert, je bewondert haar. ja, bewond, maar, ja absoluut zeker. Ja, absoluut. Ja. Oké, okay, hoe, uh... hoe kwam dat? Hoe is dat zo gekomen? Uh, ik zag daar een paar jaar geleden op uh, tv met, uh, met, met de aanvoerder van latex shows, dat soort dingen. Weet je wat die vette uh, shows? Nou, schitterman, echt prachtig. Ja, ja. Maar ben jij zelf ook uh, van, van de, de, de, de vetis, of de, de, de latex en de leren dingen? Uh, voor de laatste dingen, ja. ja. Okay. En, en, maar dan zoals uh, Wasteland waar, uh, waar Sarai daar naartoe gaat met Lust uh, volgende week. Dat, uh, ja. Daar ben jij ook wel eens geweest op dat soort feesten? Nee, dat is leuk geweest. Dat okay. is uh, misschien volgende week voor de eerste keer. Als mijn latex pakje wel bij besteld op tijd is, hopelijk, dan... Je... Oké, okay, waar, waar, waar bestel je dan zoiets? Is dat gewoon op een website en dan ga je gewoon kijken, net als bij, uh, uh, bij, bij Wekampen. Uh, de, de latex-variant ja, van Weekampen? Ja, precies. Voor, voorheen denk ik altijd bij die firma uh, Attitudes. Ken Nee, nee. Ja, nee, nee. Ken ik niet, nee. Ja, ik, bij BNN uh, gaan dat soort veel rond altijd, maar ja, ik ja. heb de, deze <laughs> nog nooit gehoord. Oké. Okay. Nee, maar dat is je eerste, je eerste latex-pak eigenlijk, wat je, wat je, hebt, wat je gaat kopen? Uh, nou, een pak in dat echt eerst pak we het inderdaad. Ja, dat wel uh, we veel boeken gehad dat wel? Okay. Maar pak het dan de eerste keer. Boe, ja, dat, wat, wat je wel zei, de restcoat van Queensland, dat... Uh... Ja, dan moet je wel. Ja, dan, je moet ja, dan ja, in Latex dat, ja, ja. ja daar, <laughs> daar, moet, daar, daar kun je dus niet in je joggenbroek aankomen. Nee, dat, dat, uh, kom... nee, nee. <laughs> Behalve als er dan weer van latex is, maar goed, dat. Uh, precies, een precies, beetje... ja, en, en, en hoe waarom? Want dat vind ik altijd wel grappig. W wat is er nou zo relaxed aan om uh, latex aan te hebben? Want het lijkt mij nogal beklemmend of zo eens uh, wel, en maar dom om zes juist je juist erdoor. Het, uh, het geeft een heel apart gevoel. Oké. Okay. Uh, ja, je ja, goed, ja, ik ben er nog wel uh, ja, hoe zou ik maar zeggen? Nog wel uh, vrij dik, maar ik weet niet veel gauw. Mm -hmm. En dan dat is toch toch wel op een of andere manier, ja, toch toch toch terecht. Heeft toch heeft wel wat. Het werkt wel grappig. Ja, moet je daar dan eigenlijk een onderbroek onderaan hebben een onder broek? Uh, misschien officieel niet, maar ik doe het zeker wel. Ik bedoel, eh, uh, ja. dat wordt wel een beetje te... <lacht> ja, nee, ja, dat vraag ik me af. <lacht> ja, ja, precies, nee, nou, ben ik weg, ben ik om, uh, nee, als ik ben Nee, niet dat Ja, nee, ja, ik zou. Uh, en dan uh, volgende week de eerste keer Waysland? Ja, als alles goed gaat, Als alles dus, uh, als als uh, al binnenkomt. Binnen, ja, precies, ja ah, dus, ah, vet zeg. Goed. Nou, leuk, dan Dan moet je even langs Radio 1 uh, lopen, want uh, zijn rijder zit daar dus ergens met een studiootje, dus uh, moet je even de groeten doen. Oh zeker, zal ze het ook zeer zeker doen? Stel ik hè? Kan, uh, St ja. ga ik vragen gelukkig, waar is dat dit stuk weer? ook weer? Hilversum? Eh, uh, Wasteland. Ik heb geen idee eigenlijk waar dat is. Oh, de, nou, de, nou, kijk, nee, ik, ik nee, niet een in Hilversum in ieder geval. Dat had uh, dat ik al wel geweten. Nee, ik weet eigenlijk niet precies. Nee, Joh, weet weet weet dat, uh, kijk wat de website niet. Ja, dat heeft uh, probleem. Even googelen. Stel hè. De telefoon gaat en Ancilla hangt aan de telefoon. Wat zou je haar dan als eerst willen vragen? Of is het gewoon echt een compliment uitdelen? Eh. Als nou, een compliment, Adeli's, nee, nee, nou dan ben ik heel veel van mij. Dan, eh, poef. Er staat er steeds een man en. Ja! Dat schrijft ze geen beproefdheid van. Ja! Hallo, met belasting. Hallo, Alles goed bij jou, weet je? Ja, wat yeah, ja, ja, moet je de vraag Ja, dat snap ik. Ja, dat is ook wel een Ja, is Ja, precies. Ja, ben ja. uh, nee, nou, voor een compliment? En uh, ja, toch ook een beetje haar. Dan ook dezelfde vraag van, uh, van jou en mij. Ook haar van. Uh, hoe ben jij ermee aangekomen? Weet dat, was van jou. Uh, yeah. De kick met latex en dat soort dingen. Ja, yeah, ja. Yeah, en nogmaals, dat was een. Vet voor haar ja, ze is echt, uh, schitterend. ja ik, ik heb wel eens een keer een column van haar gelezen en zij, is toen, zij heeft in de Playboy gestaan en heeft een column geschreven over het feit dat zij eigenlijk te jong in de Playboy stond en, en, en, en haar hebben ze toen, uh, en daar was ze eigenlijk uiteindelijk niet meer zo, zo mee eens, wel dat ze in de Playboy stond, maar meer dat ja, zij, maar... en zij is wel, maar zij is een intelligent uh, mens. Ja, absoluut, lang. ja, zeker. Ja, ze ja. ja, wel. Nou, dat is echt uh, met een rechte uh, beauty uh, bezig. Ja. Intimiderend, dat wel, want het uh, is, is net iets te knap. Ja, ja, ja. <laughs> Ach ja, ja, ja. Ja, tevien. Nee, maar Thomas, eh, de antwoordsteen van te gaan zeggen, ben nou inderdaad de woef? We eh, verliezen we even een paar lietjes weten, we wel zullen... Uh... Nou, misschien is ze wel op Wasteland, dan, uh, dan kun je naar de kijken, uh, Precies, een show ja, doen, dat zou wel. mooi zijn. Ja. Nee, maar, dat, uh, maar als ik van me red, kom ik zeker langs bij, dan gaat u in stand-up, beloof ik. Heel goed, ik hoop dat hij op tijd binnen is voor je. Ik hoop het ook. Hartstikke hey. tof, Dankjewel voor hey, het bellen. Hè. Ja, precies. Heel erg voor je van je opgesprek. hoi, hoi, hoi, hoi, hoi. Hoi, oi, oi. hoi, Wie zou jij wel eens willen bellen, dat is de vraag 0801 121 0801 121. Ik heb er niet duidelijk een idee bij. Nee, ik nee? zou het niet weten willen. beinner of... Uh... Nee, alsjeblieft niet. Nee? Die verschrikkelijke lui allemaal. Ja, mijn oma. En Jeanine Jolie. Die met die uh, zoemlippen. <laughs> <laughs> nou, ik denk niet dat ze mij veel te zeggen heeft, nee. Met de koningin. in. <laughs> Uh, of het goed gaat met Nederland. Niemand. Kan SMS en ik. Nou, wat zat? Met mijn opa uit Suriname. Oké. Okay. Die heb ik al heel lang niet gesproken, want hij komt soms maar één keer per jaar naar Nederland. En daarom zou ik hem wel graag weer willen bellen. En wat zou je dan vragen? Uh, ja, hoe het met hem gaat. En uh, want ik zie hem niet zo vaak, dus dat zou ik vragen. Ja, gewoon weer een gesprekje met je opa. Hey Wim. Wim. Ja, hallo. hey goeiedag. hey vind je het goed als ik heel even een kopje koffie ga halen? Ik heb echt ja. een droge mond en dan draai ik even Duurlijk. een plaatje... en dan drie minuten later dan, dan, dan ben ik benieuwd met wie jij graag wil bellen, oké? Okay? Ja, oké. Okay. Sprek ik je zo. Joe. 0800-1121, met wie zou je graag willen bellen? 0800-1121. Leuk beentje is dit, fun We Are Young. Give me a second eye. I, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting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 No, I know. bar Het bandje heet Fun en ze hebben een plaatje gemaakt. Deze we are Young samen met Janelle Monet. En dat komt omdat uh, zij in het voorprogramma stonden van Gelena Monet. En ik kan, kan er geen genoeg van krijgen. En op een gegeven moment ben ik gaan googelen. Een beetje naar, nou, nou ja, zijn er nog andere versies? En ja, er is nog een hele coole akoestische versie uh, te vinden. Die zou ik zo even op Twitter zetten. twitter.com. En dat is echt een hele coole versie. Maar er is ook een versie van. Glee. En daar had ik dus niet aan moeten beginnen. Glee is een soort van, ja wat is het, musical high school, musical meuk is het, verschrikkelijke versie. We are young fun hoorde je hier op Radio 1, je luistert naar 4-7 en we hebben het over mensen met wie jij graag zou willen bellen. Wim, goedemorgen. Goedemorgen Luc. Goeiedag. Wie zou jij wel eens willen bellen? Ik zou graag eens willen bellen met Henk en Ingrid. Ah, de Henk en Ingrid van Ja, uh, en ik wil, er, ik wil ze graag eens weten of ze nog zo blij zijn met uh, de grote blonde leider. Ja, ja, ja. Je wil weten of... of maar, en dan met Henk en Ingrid eigenlijk is het maar de, soort van de, de, de kiezer van de PVV. Nou, ik heet en Ingrid... De, dat is die scheiden te bestaan, hè? Ja. Ik wil, ik wil ze graag eens horen of Henk en Ingrid het ook zo leuk vinden... dat ze vanaf volgend jaar uh, de eigen bijdrage in de gezondheidszorg... plotseling in uh, deze uh, 600 euro moeten betalen. Ja. Ik zou ze zo graag eens willen weten of kleine Henk en kleine ingridje uh, nog, in de, nog naar de kinderdagverblijf kunnen... Uh, om, terwijl, het, uh, terwijl de, de kosten de pan uitreizen. Hmm. Nu, ik, nu... Zou zo graag eens, ik zou ze zo graag eens van... Uh, ...van uh, Henk en Ingrid willen horen uh, of, uh, uh, of de, de, de vader van Henk uh, uh, uh, volgende week... ...die dement is, nog uh, in aanmerking uh, komt voor een uh, voor, uh, voor, uh, euthanasie. Mm -hmm. uh, waar die man voor getekend heeft, maar dat kan niet... ...want uh, die grote blonde leider heeft uh, via Rutte zaken gedaan... ...met de meest enge club van Nederland... Die nog veel enger is dan de club die hij zegt te bestrijden. Jij klinkt niet als een PVV-stemmer, Wim. Dat is een understatement. <laughs> ja, dat dacht ik al, ja, dat dacht ik al. Je hebt genoeg vragen, maar is dat omdat je je ook uh, uh, veel, zo veel zorgen maakt... over hoe het allemaal gaat aflopen daar uh, met die onderhandelingen in het kathuis? Nou ja, ik maak me geen zorgen. Want uh, kijk, uh, um, ze hebben geen van drie belang bij, uh, bij verkiezingen. Dus... Uh, uh, kijk, uh, kijk, ze moesten er wel uitkomen. Hè? Ja, ja. Uh, maar goed, uh, ik, ik, uh, ik... Ja, zorgen uh, maken. ik maak me wel een beetje zorgen. Heb, we hebben het al een keer eerder, uh, volgens mij een half jaar geleden of zo... Uh, toen had ik zo'n dag dat ik me echt enorm zorgen maakte ineens over de crisis. En, uh, mm. Maar daar heb ik nog steeds wel. hoor. Dat ja, maar van, er is geen crisis. Nee? Nee. W maar, uh, jawel, er is wel een crisis, Wim. Nee. Nee? Wat is er dan? Nee... nee. Kijk, er is een crisis, omdat het neoliberale uh, uh, gedachtegoed in dit land uh, op, een, op, een, op een verschrikkelijke manier om zich heen heeft gegrepen. Mm -hmm. um, dus alles en iedereen uh, heeft carte blanche gekregen om te grijpen en te graaien. En uh, ja, ieder mens is, al, is van nature een uh, uh, uh, slecht. ja. Dus ieder mens die in de gelegenheid komt om te graaien, um, gesanctioneerd uh, soms nog door, uh, door een overheid of regeltjes en of regeltjes, ja, die zal op een gegeven moment zal die gaan graaien ja, en ja, zijn ja. vriendjes uh, daarbij uh, uh, helpen. Ja, ik had het net toevallig in, uh, uh, in de ik moest mijn schoonouders naar, uh, naar Schiphol brengen, die gaan uh, op reis. En uh, uh, toen hadden we het nog heel even over de crisis, hè. vlak voordat ze wegvlogen nog heel even de crisis doornemen, uh, die er dan misschien niet is, maar goed, we hadden het even over de huidige situatie. En uh, toen kwamen we ook al tot de conclusie dat het wel, uh, uh, wel fijn is dan toch om in Nederland te leven, omdat wij toch ook wel een beetje accepteren, even de hand op de knip. Nou, uh, ik, ik, ik, wil ik wil eigenlijk bij het punt blijven. Uh, of ik wil ze graag van Henk en Eerrit weten. Ja. Wat, wat, wat, wat zijn ze nou ermee opgeschoten? Zijn ze zo blij? Tot steeds met de grote blonde lijden. Zijn ze zo blij uh, dat, ze, uh, dat ze bij een overval uh, even moeten wachten op de politie... omdat er, uh, omdat er uh, 500 man uh, uh, politie uh, uh, door, uh, door opstel te zijn ontrokken aan het apparaat... omdat meneer Grouws ze nodig een dierenpolitie moest hebben... Hm. Ik, ik, ik stel voor, normaal gesproken, we hebben het niet altijd heel veel over de politiek hier, maar... Uh, mocht, nou ja, he, mocht je vraagt die, je vraagt wie ik zou willen bellen. Ja, precies, nou, daarom. In ja, Ron, nee, precies, je hebt gelijk. En uh, misschien dat Henk, Henk of Ingrid, uh, of allebei, als ze samenwonen nog steeds, dan, Ja, als ze, ja als en ze... ik wil ook van Henk en Ingrid weten uh, of ze al last hebben gehad van vrouwen met een boerka. Ja. Ja, genoeg vragen in ieder geval ja. uh, voor Henk en Ingrid, mochten Henk en Ingrid ja. luisteren. Nou, graag. Bel even terug dan uh, 0800-121 uh, okay. om die vraag te beantwoorden. Dankjewel, Wim. Hè. Jo Later. Uh, dan gaan we naar uh, meneer Van Tongen. Goedenavond, goedemorgen eigenlijk. Ja, meneer Van Tongeren. Tongeren, pardon, pardon. Van, van Tongeren. Ja. ja, ik heb een hele mooie achternaam. Heel prachtig is ie. Nou, ik heb heel veel over de wereld gereisd. Ja. En ik heb best wel een respect voor Obama. Oh, ja, de, de, de, de president van Amerika. De Verenigde ja, Staten. Ja, uh, ik weet nog dat Martin Luther King vermoord is. Ja. Daar is in rond 63 volgens mij geweest. Mm -hmm. En die man die straalt iets uit. Maar... Over de hele wereld. Als, ik heb ook een behoorlijke harde stem. Kijk, ik kom uit, de, uit een hele grote familie... waar dus op een gegeven moment aan tafel met het eten hard geroepen werd. Ja. Maar je moet iets uitstralen. Ja. En niet naar de euh, Balkenende of Rutte in een kabinet... de president van Nederland zeggen... Er is geen armoede. Het komt allemaal wel goed. Er is een bepaalde recessie. Dat is allemaal leugisch. Ben gewoon eerlijk. Maar vind je ook dat, uh, dat... Heeft Obama die uitstraling nog steeds? Of had hij dat alleen maar? Want in 2008 waren we, was iedereen het wel over eens. Die man die had wel uitstraling. Maar heeft hij dat nu nog steeds? naar uh, Ja, vind ik wel. Ja? Ik hoorde ook op de radio. Ik volg ook het, uh, bijna het hele wereldnieuws. En dan zeg ik, die man die heeft charisma. Aha. Ja, dat, dat, hij, hij, um, overal waar hij komt... ik denk dat hij goed is in het inpakken van mensen. In het, uh, in het overtuigen. Maar het, niet, maar het gaat niet alleen over het inpakken. Het gaat over dat je iets uitstraalt. Dat je iets bereikt op de wereld. Ja. En, en, en, niet, en bereikt hij wat, denk jij, nu met zijn, uh, met zijn presidentschap? Uh, ja, het is ook een een of andere marionet natuurlijk. Want Amerika is natuurlijk ook heel corrupt. Vanwege de wapenindustrie en alles. Dus... Uh, het is lastig regeren daar natuurlijk. Juist. Ja, ik, ik heb toevallig, toevallig heb ik heb, uh, twee weken geleden een, een documentaire gezien. Die is heel cool. Die zou ik ook wel even op mijn Twitter zetten. Maar dat, uh -huh. van drie uur lang over Clinton... Um, ja. En uh, daar moet je echt even voor gaan zitten als je, die, als je dat... Maar dat is echt, dan, dan kom je er ook een beetje achter hoe lastig het regeren is... voor een, voor een president ja, ja. in Amerika. Want je bent natuurlijk niet, je bent niet de baas of zo. Je bent een soort van... Ja, je, bent een, je, je, je geeft leiding aan, aan iedereen die daar beslissingen neemt ook. En jij hebt dan wel een veto. Maar ja, daar kun je ook niet een continue veto in zetten natuurlijk. Want dan klopt ben je zo maar, weg. Dat klopt, het, maar kijk, wat, wat, wat het, het hele probleem is op de wereld... en dat heb ik al vaker op de radio verteld... Als mensen maar leren luisteren naar elkaar, ja. het kan op de wereld zo goed gaan, we hebben zoveel grondstoffen, wij kunnen bijna alles. Maar als je maar tegen wordt gewerkt en gepest wordt, ja dan lukt het nooit. Nee. Je krijgt van mensen niks gedaan. Ik heb vanmiddag toevallig nog gezegd, als je mij boos maakt, dan krijg je niks meer gedaan. Nee, nee. Hé, hey, meneer Vertongeren, waar, waar, waar bent u eigenlijk allemaal geweest, uh, in u? Want je hebt veel de, de wereld over gereisd. Ja. Waar dan allemaal? In Amerika, in China, in Griekenland, in West-Afrika. En was dat voor werk of voor uh, reizen nee, nee. en vakantie? Ik, gewoon vakantie. Oh, lekker. Dus, uh, de... Kijk, en uh, mijn oudste broer heeft dus rechten gestudeerd. Dat is een hele slimme man. En mijn jongste broer heeft rechten gestudeerd. En dat is ook een hele slimme man. Dus... Ik weet in principe, ik vertel nooit een onzin. <laughs> nee, Maar daar ik. hoor ik ook niet van. Nee. <laughs> nou, ik neem het, ik neem het mee. Ik, uh, en, wat, en wat was, het, wat was het, zeg maar, de eerste vraag die uh, Obama gaat stellen? Uh, mocht hij aan de telefoon komen? Uh, nou, ik zou zeggen van... Probeer dus om te proberen minder oorlog. Minder. Dus, dus dat dat zeg maar, zijn hoofddoel moet zijn de komende vier ja. jaar... mocht hij weer een nieuw president en, al, en de mensen dus uh, helpen in, in, in op de wereld, begeleiden. Maar in West-Afrika ben ik ook geweest. Kijk, de mensen moeten het ook zelf doen. Ik ben nu 58. Toen ik uh, 10 jaar was, was er al armoede in Brabant. En nu is er nog armoede. Ja. En dat is niet goed. Ik, uh, uh, mocht die bellen, Obama, dan, uh, dan verbind ik hem even door. Dankjewel. Dat is goed. Oké, tot zien ze, Hoi hoi. Oké, tot ziens. Graag gedaan. Even kijken welke flap hier hangt. Goeiedag met Luc. Hallo? Ja, dat dacht ik al ja. Pannenkoek, bel dan niet. Hey, Mina. Wat een vraag zeg. Met Angela Schijf. Mick En Wat zijn de vragen? Of hij gelukkig is geweest met Bianca? Met Nelson Mandela. Wat zou u hem dan vragen? Nou hoe gaat het? Nelson, hoe gaat het? <lacht> Een beetje Nou vraag, ja. Angela schrijft is gewoon goed. <lacht> ja toch? Met wie zou jij wel eens willen bellen? Uh, 0800-121, bel je mij? Dan krijg je meteen Natalie aan de telefoon en die neemt je belletje op. 0800 -1 -1 -1. Wie zou jij wel eens willen bellen? Oh ja, ik moet dat hele verhaal van die pech nog vertellen. Dat ga ik straks even doen. En ik heb ook wel iemand die ik graag zou willen bellen. Ja, uh, ga ik straks allemaal over vertellen.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 face to show uh, don't, don't listen to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 Will carry is safe to shore. Afmanters en men little talks. Leuk plaatje. Ik had me toch een weekje. Och man, Zoveel, ik ga zo het is zo ontzettend veel pech en het, het was echt. Het hielp me niet op. Robin, Robin, goedemorgen. Ja, goedemorgen. We hebben het over mensen die je graag eens een keertje zou willen bellen. Wie zou jij wel eens willen bellen? Nou, ik zou heel graag Angelina Jolie wel een keer aan de telefoon willen hebben. Angelina Jolie. En dan zou je haar uh, natuurlijk vragen kunnen stellen over haar acteercarrière, maar ook over haar kinderen, maar ook over haar uh, Unicef werkzaamheden zit ze volgens mij, of bij Verenigde Naties zit ze, geloof ik, hè? Ja, vol, vol, volgens mij wel hoor. Kijk, ik, ik ben voornamelijk filmliefhebber. Mm -hmm. En, nou ja, ik geniet altijd als zelf het witte doek verschijnt. Ja. Maar ik, ja, ik, ik weet niet of ik. Uh, ik heb net met Nathalie uh, had ik gezellig even aan de telefoon. Ja. En, nou ja, zij vroeg zo: ja, wat zou je haar willen vragen dan? Ja. Yeah. Nou ja, als je de, de eerste mogelijkheid is natuurlijk een date. Maar ja, dan weet je, ze is met Brad Pitt. Dus uh, <laughs> ja, daar val je al af, het niet. <laughs> Zal wel cool zijn als ze zeggen: ah. Weet je wat, ik dump Brett, ik ga voor jou. Ja, dat, dat was, zou sowieso een coole actie geweest zijn vandaag, maar ik, ik schat daar de kans heel klein in. Ja, en wat dan wel? Nou, dan, kijk, ik, ik was net een beetje naar jou, uh, jullie gesprek over Henk en Ingrid aan het luisteren, want daar viel ik een beetje midden in. Ja. En, nou ja, toen was ik een beetje aan het vragen. Ja, denk van, ja. Waarom wil uh, Angelina Jolie samen met Brad Pitt uh, willen ze kinderen adopteren? Is dat nou puur liefdadigheid mm -hmm. of uh, zal er een andere achterliggende gedachte op zitten? Want nou ja, als je Angelina Jolie ziet, een prachtvrouw, nou ja, Brad Pitt voor 9 van de 10 vrouwen ook een uh, droomman. Ja. ja. Nou ja, dan zou je toch samen kinderen maken om nog meer beauty uh, mensen op de wereld te zetten. Want zij hebben volgens mij helemaal geen eigen kinderen, of wel? Weet ik ja, niet. daar zit ik nou namelijk over te twijfelen of ze nou wel of niet een eigen kind dan wel hebben. Natalie die knikt van achter het raam dat ze wel kinderen hebben en zij kan het weten, want uh, ja, dat zal ze wel weten, denk ik wel. <laughs> weet ik ook niet waarom. Maar, maar, maar, maar zij adopteren wel veel. En ik vind het een goede vraag al, inderdaad. Van waarom, waarom adopteren zij veel? Ja. En ik denk, ad ad ad ad adoptie vind ik eigenlijk wel heel positief, want je helpt daardoor die kinderen uh, door een betere toekomst. Ja. Maar ja, wat is de overweging om te gaan adopteren? Kijk, vaak gebeurt het omdat uh, een stel samen niet uh, ja, in staat is om een kind te krijgen. Ja, ja. maar dat is in dit geval uh, waarschijnlijk niet het geval. Want zij hebben. Nee. Een, een, een, een, ik vind wel, op een gegeven moment was er een soort raasje, leek het wel in, uh, in Hollywood-filmland. Uh, waar, uh, waar, dat al die grote sterren, Madonna ook en zo, die gingen ineens allemaal kinderen adopteren. Dat vond ik wel een beetje raar. Uh, dat vond ik wel een beetje vreemd. Of zo, ja, dat was gewoon echt een raadje die adopteert het meest. Ja, daar leek het een beetje op, ja. ja, ja. ja, nee. ja. Ik, dat vond ik wel, ja, ook een beetje bizar. ja. Nou, het is een maar... goede vraag, maar het kan inderdaad zijn dat zij gewoon denkt, van, nou, ik, ik gun die kinderen een betere toekomst en uh, ik heb al een kind van mezelf of twee en ik, ik adopteer nog twee omdat ze dan ook een mooi leven kunnen hebben. Dat, dat, dat kan natuurlijk, hè? dat ze gewoon een heel nobel mens is. Maar als ik daar wel heel eerlijk over nadenk, kijk, ze hebben zoveel geld eigenlijk. Hè? Ja. Nou, nou hebben ze... Bij wij, volgens mij zitten ze rond de zes kinderen of zo, dat ze hebben. Ja, ze hebben er veel inderdaad. Ja, het is een drukke bedoeling in huis, uh, huis Julipit. Ja, Jolie maar ja, dan heb je dus zes adoptiekinderen. Ja. Maar voor al dat geld dat ze hebben, dan kunnen ze eigenlijk veel meer kinderen... Laten ze dan een dorp of zo gaan opbouwen met z'n tweeën. Ja. Dan, uh... Ja, It, dat is een jolie village of zo. So. <laughs> ja, de <laughs> Brad Pitt. Maar de, dus dat, ja. je, dat je een soort. Uh, in plaats van dat je kinderen adopteert. Maar dat je gewoon eigenlijk een soort dorp adopteert. En natuurlijk wel dat de mensen daar gewoon blijven wonen. En zo, maar dat je ze uh, ondersteunt. Een soort micro-economie. Ja. ja, en als er steeds mensen dat doen. Dan gaat het langzaam vanaf Zuid-Afrika naar boven. Kun je toch. Alles mee yeah. Ik bedoel, er wordt altijd zo moeilijk gedacht. Hoe mooi zou het zijn dat als jij Lina Jolie aan de telefoon hebt en dan dit, je zegt dit tegen haar en dat zij dan zegt, nou wat een goed idee eigenlijk, dat ga ik doen. Dat ja, nou, dan, dan wordt de wereld toch alweer een stukje beter <laughs> en een ja, stukje bij beter moet het, moet het toch ook zo gaan. Ja, ja nee, dat ik. ik ben het met je eens. Ja, het zou mooi zijn als dit soort dingen gebeuren natuurlijk. Uh, maar ik denk dat heel veel mensen ook, nou, ik weet niet of dat in haar geval, ik denk dat zij het wel echt meent hoor. En dat zij... Dat is, volgens mij is zij wel een goed mens, denk ik zo. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel ja. mensen die gewoon heel veel geld hebben... maar die gewoon denken van, uh, screw it, naar nou mij de zonvloed. Ja, maar ja, dat, dat is nog steeds wel wat uh, andere mensen wel snel kunnen gaan denken. Van, nou doet ze dit nou om naar de buitenwereld een goed mens te zijn? ja. ja. Of zou dat zijn omdat ze... Van liefdadigheid. Ja. ja, dat is een beetje het lot van. Uh, van uh, Kijk, zij heeft natuurlijk heel veel geld verdiend uh, met haar acteerwerk. En daardoor kan ze dit soort dingen ook doen, natuurlijk. Uh, maar ja, het is ook een beetje het lot van haar acteerwerk. Is dat zij. Alles wat zij doet, wordt wel onder een vergrootglas uh, gelegd. En gaan mensen wel meteen aan twijfelen. Je bent altijd. Je, eigenlijk ben je altijd. Als een grote ster heb je eerst de schijn tegen. En daarna, daarna pas uh, oh. gaat het weer de goede kant op. Ja, maar de, dan is de, de tweede, nee de derde vraag die ik Angelina zou stellen. Zou jij dat? precies hetzelfde gedaan yeah. uh, als je niet beroemd zou zijn? Ja, dat, is, dat zou ik ook wel willen weten van haar inderdaad. Of zij op dezelfde manier in het leven zou staan en, en ook zo haar leven had ge... ge, ge ja, en heel uh, cru kun je nu al zeggen dat ze alsnog zou zeggen ja, tuurlijk had ik dat gedaan. Want ja, er yeah, yeah. is geen mogelijkheid om daar te komen hoe het anders zou zijn. Nee, dat is maar, waar. Dat is waar. Ja, wat, het wordt ja. een, een interessant gesprek met Angelina Jolie uh, op die manier. Ja. En dan ja. zou ik als vierde vraag ook nog gewoon even een complimentje maken over de films. En dan, uh, dan, uh, dan is alles weer ja, goed. Zo sowieso over haar lippen. <laughs> ja, dat ja. is ook een prachtige vrouw is het ook. Hè? Ja, ja. Dat is. Ja. Ja. Maar, maar heel stom hè? Ja. Mag ik jou vragen, wie zou jij het allerliefst bellen dan? Ja, dat is, vind ik een lastige vraag. <laughs> Daarom stel ik hem ook zelf. Maar op dit moment zou ik graag met de, de, de kapitein van de Titanic willen bellen. Ik zou hem... Nee, nee, die is, die is omgekomen bij, uh, bij de Titanic. Maar ik zou hem graag willen, als dat dan kan. Uh, ja, hoe... nee, maar dat, dat is ook iets, hè? Want ik heb op Discovery was voor twee weken geleden een hele serie achter elkaar over de Titanic. Ja. Maar uh, een van de, ja, niet de Hoofdkapitein misschien, maar een van de andere kapiteinen heeft het destijds wel overleefd. Ja. Nou, dan had ik die dan aan het telefoon willen hebben. Ja, hoe is hoe het hele naam? Wat, wat er gebeurd is uiteindelijk. Want er zijn zoveel, ja. zoveel dingen die, dan, die eigenlijk nog mythes zijn. En, en, en, en, en uh, wat ze nog niet zeker weten wat er nou precies gebeurd is. Of er nou wel of geen snelheidsrecord moest worden verbroken. Allemaal van dat soort dingen zou ik wel graag willen ja. vragen. En, en de kapitein of, of dan de eerste stuurman of wie dan ook. Dat zijn nou mensen die ik dan wel graag zou willen, willen spreken daarover. Het lijkt ja, me een boeiend verhaal. Maar toch, he, als, je, als je eerlijk bent, wil je het ook niet weten. want dan kun je je fantasie er een beetje ja, op laten. Dat lageren, is waar, want het is een verschrikkelijk verhaal, maar het is wel een, een echt verhaal. Is het inderdaad. Hey ja. uh, Robin, ik ga je erop slingeren, want uh, het nieuws komt eraan. En uh, René die staat te trappelen om het nieuws voor te lezen. Dus dankjewel voor het bellen. Is goed. Ik spreek je later weer. Ja, René, succes met het nieuws, hè? <laughs> Ik zal het doorgeven. Hoi, hoi, hoi, hoi. René, namens Robin, succes met het nieuws van 5 uur.